Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat de richtlijnen... voor de behandeling van mensen met covid-19 bijwerken... naar hoopvolle resultaten van een proef met het medicijn dexamethason. De WHO gaat kijken hoe en wanneer de ontstekingsremmer gebruikt kan worden. Gisteren kwamen onderzoekers van de Universiteit van Oxford... met het nieuws dat dexamethason leidt tot een lager sterftecijfer... bij patiënten die aan de beademing moeten of zuurstof toegediend krijgen. WHO-directeur Tedros noemt de resultaten van de Britse studie geweldig nieuws. De uitbraak van het coronavirus op een markt in de Chinese hoofdstad Peking... is waarschijnlijk niet veroorzaakt door zalm uit Noorwegen. Volgens de Noorse minister van Visserij is dat de conclusie van Noorse en Chinese autoriteiten. De exportstop van zalm kan daarom volgens de minister worden opgeheven. Virusdeeltjes werden afgelopen weekend op de markt aangetroffen op een plank... waar zalm op werd gesneden. Tientallen mensen zijn besmet en een deel van Peking is nu in lockdown. Het lukt meestal niet om te achterhalen waar besmette coronapatiënten het virus hebben opgelopen. Voor ons GGD-directeur De Gouw komen mensen op te veel plaatsen. Hij vindt het bron- en contactonderzoek toch zinvol. Bijvoorbeeld als blijkt dat een bepaalde groep besmette mensen elke week naar eenzelfde plaats gaat... zoals een zwembad of een moskee. Twee zweminstructeurs worden vervolgd voor de dood van een elfjarig jongen in een zwembad in Lemmer... Volgens het Openbaar Ministerie hebben de instructeurs niet goed opgelet. De jongen werd op 6 februari aangetroffen op de bodem van het instructiebad van het zwembad... waar hij met een groep zwemles kreeg. Omstanders hebben de jongen uit het water gehaald. en overleed later in het ziekenhuis. De jongen was een Eritrese statushouder die pas een paar maanden in Nederland was. Het weer, vooral in het noordoosten wat buien, verder veel zon en 19 tot 25 graden. Vanaf het eind van de middag vooral in het zuiden, soms stevige regen- en onweersbuien. Ook morgen bewolkt een buien en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland gebeurde een ongeluk op de a 10 Amsterdam. Tussen Osdorp en Knopend Amstel staat 6 kilometer met bijna 40 minuten vertraging. Er zijn nu twee rijstroken dicht.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 Zandvoort. Mijn naam is uh, Henny van der Leden en ik ben heel blij dat ik vanmiddag een oud collega mag en kan interviewen. Uh, onze gast is vandaag Ruud Weidemaar. De gymleraar die waarschijnlijk enige honderden en misschien wel een paar duizend leerlingen in Zandvoort lichamelijke opvoeding heeft gegeven. Ik zie hem al gebaren, het zijn er ongetwijfeld meer, maar dat zometeen. De techniek is in handen van de bekwame handen van Cor Draaier. En hij is ook verantwoordelijk voor de muziekkeuze. En als ik hem goed begrepen heb, moet u straks even opletten. Want er zit nog, geloof ik, een hele leuke verrassing qua muziek. Aan te komen voor Ruud. Oké, okay, welkom Ruud. Dag okay. Annie. Oké. Een middag. Ja, ja. Oké, okay, nou laten we beginnen meteen met de start. En uh, laten we dan ook echt beginnen met de start. Uh, waar ben je geboren? Waar heb je ooit gewoond? Ik ben gelukkig geboren. Oh, dat is ja, geldt... ja, ja, ja. In de helder. In de helder. En, uh, daar ben ik tot mijn 23 geboren en getogen. Ja. Daar hebben we de kwijtschool gedaan. Daar ben ik getrouwd. En ook wel militaire dienst. Of met, zijn we dan nog de ver? Nee hoor, nee, nee, <laughs> nee hoor. Uh, was, was jij als, als jongen al zo sportief als dat je later was? Zat dat er al vroeg in, zo van dat wil ik? Uh, nou, nee eigenlijk niet. Nee? Uh, ik was uh, geboren met een gigantisch spraakgebrek, dus je loopt niet voorop met oh. allerlei uh, zaken. En het enige wat ik erg, erg leuk vond, en dat ik ook heel erg veel kon doen in de Helderen, was voetballen. En dat lukte aardig. Ja. En daar had ik dus een vriendenkring om mij heen, die mij goed kende en mij ook verdedigde als uh, wat je bent knap kwetsbaar hoor. Ja, als, als, uh, bij, als voetballer. Nou nee, ja, maar als je spraak kan brengen... Oh, ja. ja dan, nou, er is niks meer van te merken, kun, Dan Ruud. kunnen ze je geheel gemeen raken. Maar dat is niet gebeurd, begrijp ik. Dat, nou, ik heb goede vrienden gehad. Heel goed. En, uh, ja. ja Oké, okay. maar jij ging dus naar de kweekschool. Die, die was, er was geen kweekschool in Den Helden. wel Er was een kweekschool ja, in Den Helden. Ja, wij hadden echt een eigenste oh, kweekschool. de metropool Den Helden. Ja, ja. bij de Rijk. Ja. En als je de, de helling opliep, in de helden zegt hij de kluft. Ja. En. Uh, dan dan kijk je over het okay. diep Maar ik begrijp dus dat je eigenlijk. Uh, voorbestemd was om onderwijs, gewoon onderwijzer op een, op een ja. lagere school te worden. Heb ik ook gestaan nog in jullie jaren door voordat ik in die ik, ja. ik was heel vroeg geslaagd en. In juni al, maar ik moest in oktober pas opkomen. In dienst. En die periode heb ik... Voor de klas gestaan. voor de klas gestaan in dorp. Ja, welke klas was dat? Een zesde. Een zesde, groep acht zouden we tegenwoordig zeggen. Het was ook een klas om het op te leren. Toen dacht ik, oeh, waar ben ik begonnen? Ja, ja. Vond je het wel leuk? Jawel, jawel. Ja. Nou, en toen kwam militaire dienst natuurlijk. En ja. Daar werd je sportinstructeur. Uh, Hoe ja, kwam dat zo? Daar is dus eigenlijk een setje gegeven naar... Uh, uh, ja, ik kwam in de militaire sportschool. Dat was toen nog in Hooghalen. Dat zit nu, geloof ik, ergens in Brabant. Oké. Okay. Uh, ja, dat was wel eindeloos daar. Ja? Eindeloos ja, leuk? Ja, dat was je. leuk. Ja. Dat was een hele kleine kazerne met alleen maar... Mensen in opleiding voor sportinstructeur. Jij bent een van de weinige mensen... die met enorm veel plezier op hun diensttijd terugkijken. Uh, ik heb het niet slecht gehad. Nee. nee. Want ik kwam, uh, daarna werd ik gedetacheerd in Leiden. Nog steeds in dienst? Ja, ja, ja. ja. ja dan, in Leiden? Uh, dus daar, daar, heb ik dus uh, daar werd ik dan ook effectief. Zoals het ja. heet. Toen ging je dus ja, centjes verdienen. Ik verdiende er meer. Al dat ik later voor de klas ging ja. in Zandvoort. Want uh, een hele onbescheiden vraag over welk jaar hebben we het nu, Ruud? Uh, 62, <laughs> 63. Oké. Okay. Ja. Juni 63 kwam ik hier. Ja. Want na de dienst ben je meteen hier terechtgekomen. Gesolliciteerd in uh, ja, Zandvoort. En, en toen moest ik in de schaft de proefles draaien en daar zaten alle hoofden van scholen. Die zaten daar op stoelen. Achter in de klas, met waarschijnlijk. De, met de inspecteur? Nee, in de zaaltje. Oh. Nou, nou, die schafzaal was niet zo groot. Dus toen al die grote heren daar zaten, bleef er eigenlijk niet zo gek veel ruimte over voor de kinderen. Nou, ook een makkelijke Maar goed, proef, het, pak, het ja. pakte goed uit. Ja. En uh, ik mocht daar komen. Het was 12 juni 63. Als onderwijzer aan de Hannieschaftsschool. Nou, 12 juni was natuurlijk tegen Idaal. de grote vakantie aan. Dus wat zei Abflas, uh, dat was de directeur van de Hannieschaft. En die was ook een tesselaar. Ach, en de helder, en tessel. Dat, ja, dat had gaat marakelen. goed samen, hè? Hij zei, ik ga een week met schoolreizen op Tessel. Hij zei, ga je nou lekker naar huis toe? Hij zei, we zijn dan en dan bij de boot. En dan heb ik, hartstikke leuk... Leuk, leuk, leuk. Dus dat was start. eigenlijk mijn eerste kennismaking, een schoolreis. Ja. En, dat, en meteen een uh, leuke start. Maar goed, ja. na de vakantie begon je dus als onderwijzer ja. op de Hannischchaftschool. Nee. Nee? nee, ik heb daar nooit lesgegeven. Nou. Wel eens ingevallen, maar nooit. Dus nee, dat was de willem Maar vertel, je was dus aangenomen 12 juni op de Hannischchaftschool? Nee, nee, nee, dat was. Alle leerkrachten waren daar van alle scholen. Oh, op die manier. Dus alle directeuren. Nou, en de heide je, he. je hebt gesolliciteerd als sportleraar uh, meteen. Ja, ik werd de vierde vaste... Uh, hoe heet dat alweer? Vierde uh, vakleerkracht. Lichamelijke oefening. Er waren er nog drie anderen. Ja, die waren hier al. De jong en, en meneer Baukers ja. en... En iemand die, nou ja, ja, meneer Baget, maar die heb ik eigenlijk, ja, ik ken hem wel, ja. maar die werkte toen al aan Bach. Ja, ja, ja. Dus zo. Dat waren toch wel leuke tijden, hè? Vier vakleerkrachten. En uh, uh, toch? Nou, ik moet zeggen, Saltvoort heeft al de, behoorlijk aan de weg getimmerd met ja. de vakleerkrachten. ja, de, ja echt, dat is, dat is, als je het over heel Nederland bekijkt. Dan uh, is Zandvoort, komt er goed uit. Nou, wij zijn heel erg benieuwd om straks nog veel meer te weten. We gaan eerst even naar de, de muziek en akkoor. Ach, zou die scholer nog wel zijn? Kastanjebomen op het plein. De zware deur. Een kruis en van verwelle sluis, geheel in kleur. Die mooie school, daar stond je met een plasgejatte sigaret in het fietsenrek. Daar nam je bibberig en schil en van ellende groen en geel opnieuw een trek. Daar. En je verwachtte zo direct een uiterst boeiend knaleffect De sigaar. Je speelde in een schooltoernooi en het begin was wondermooi Fijn voetbal weer kreeg met tien één op je smoel, de kleine kieper in zijn doel. Hij weende zeer, de blaren op de grond, daar stapte je zo fijn in rond de school voorbij. En het winters was de kachel heet, en als je daar dan sneeuw in smeet, dan sisste hij. Prachtig nummer van uh, Witteke van Dort met de Oude School, Hennie. Ja. Vroeger is... waardeerde ik dit soort muziek helemaal niet, maar ik, als ik dit dan luister, dat is een mooi nummer. Gewoon mooi. Ja. Ja. Ja, ja, we zullen je ons niet afvragen hoe dat nou weer komt, dat dingen veranderen in je leven. Maar het is wel een heel leuk bruggetje weer naar Ruud. <laughs> Die, en de school en de Oude School, want daar hadden we het net even over. Uh, eigenlijk uh, het begin van uh, jouw carrière in Zandvoort. Je hebt net even verteld uh, uh, dat je sportleraarschap eigenlijk begon in dienst. Maar wat ik mij dus afvraag, uh, volgens mij moest je uh, om voor de klas te staan ook een te halen? Of ik, deed je dat in dienst? Ik, uh, ik had me verteld dat ik je leider was. En dat ja. was dus een opleiding voor een lagere acte uh, lichamelijke opvoeding. Was het J? Dat was act jaar, vier Vroeg, J, ja, okay. En dat werd dus nu acte J. En. Uh, nou ja, toen kwam ik jezelf terecht, Toen heb ik je mijn Haarlem afgemaakt. Aan de Rijkskweekschool. Kweekschool aan de Leidse Vaart. Ja, want die had ja. al die opleidingen. Ja, nou, dat was drie avonden in de week. En uh, van half zeven tot half elf. En dan. Ik moest nog ooit inhalen, want ik lag een knapstuk achter. Want in Leiden waren ze net dat jaar begonnen. En in Haalem draaide dat al jaren. Dus die zeiden van nou... Pik het maar op en, uh, en kijk maar. En dan zien we aan het eind van de rit wel of je meteen al mee kunt met het examen. Dat ik heb me de vellen geleerd eerlijk gezegd. Het was s'nachts twee uur. Juist ja, pittig. En dan de volgende morgen kwart voor acht weer op school. Ja. Tot kwart voor vijf. En, en, en dan weer uh, de theorie en de praktijk. En we waren zo arm dat ik niet eens een anatomieboek kopen, want het was wel 90 gulden. Nou dat was, mijn maandsalaris was 130 gulden. Ja. Nou dan kon Bruin helemaal niet trekken. Dus ik heb al die botten en spieren getekend. Dus Echt ik heb, waar? Een, ik heb een heel album met allemaal. Maar het voordeel Van... was dat je het tekende. Leerde je het ook meteen? En waarschijnlijk beter dan degene met wel een ja, theorie? Waarschijnlijk boek? wel, ja. Heb je ja. dat uh, boek nog? Ik heb dat nog altijd, ja. Ach, ja. dat ja. moet je koesteren, hè? Ja, dat heb ik nooit weggegooid. Ja. Uh, Wat leuk. En dat, dat leende je dus van een medeleerling? Nee, ik had bij de bieb, hadden ze uh, oh. een, een anatomieboek. En uh, nou, dat ben ik maar gewoon uh, allemaal gaan natekenen. Ja. alle botten ja. en alles. En dan moest je het allemaal in de Latijnse namen de enzovoort. Weet, weet je het overigens nog? Ja, ik kan het je niet. Het vragen, want ik weet het niet, maar weet je ze nog wel? Nou, ik ben nou op kwijt hoor. Ja. Maar ja, we praten over 15 jaar geleden. He. Ja, dan mag het. <laughs> ja, leuk. Maar een heleboel botten, weet ik nog wel. Ja. Dat, uh... En uh, nou, uiteindelijk heb je dus daar dan die opleiding aan de Rijkskweekschool verder afgemaakt. Toen was je gediplomeerd. Ja. Had je je akte en uh, werkte je toen voor één school of voor. Meerdere nee, scholen. ik ben meteen uh, in 63, in, dus september 63, ja. in, in, we begonnen bij de Wilhelmina en de Maria school. Die twee? En dat waren twee pittig grote scholen, dus ik had daar een... Uh, een tijd? Een, een hele volle bak aan. Ja, ja, ja. ja. En v nou, dan kan je nagaan hoe groot die klassen waren. Want de eerste en de tweede klas, uh, nu groep drie en ja. vier, die... Uh, hadden nog gym van die juf. Want daar had je niet eens de tijd voor. Er was geen ruimte voor, want daar hadden ze nog een gymnastiek aan moeten trekken. En Hoeveel uh, uur gymnastiek hadden ze in die tijd in de week? Uh, twee keer drie kwartier. Twee keer drie kwartier? Ja, dat ja. was toen ook al hoor. Ja. En, uh, nou, dat kwam later... Hoewel dat dus eigenlijk een uh, grapje van de toenmalige wethouder van onderwijs was... om het tekort van een zwembad een beetje te drukken. Daar kwam dus een schoolzwemmen bij uit het potje van het onderwijs... waardoor het net onder een miljoen blijft, dus <laughs> de schade. Ja, ja, ja. Maar goed, dat, dat, dat was trouwens wel erg leuk. Ik vond zwemles geven erg leuk. Want, want dat en, deed jij dus dan ook? Ja, ja, ja. ja. En, uh, het leuke daarvan is dat je... Je ziet dus meteen resultaat. Een kind kan niet zwemmen en dan na een paar maanden, is, kijk eens, ja. kijk in mijn gymvak is het altijd achteraf zien of het effect heeft gehad. In de loop van, van de jaren, zo'n schoolloop, of uh, een leven, ja ja. Ja, ja maar ik bedoel, voor het einde dan zie je het wel en dan zie je het ja. zich ontwikkelen en uh, nou ja, die zie je dan zelfs in... in, in, in bekende elftallen komen. En, ja, en andere je weet het niet. Ja, want even tussendoor... heb jij uh, oud-leerlingen... die uh, de, dus leerlingen van vroeger... die je dus nu ergens... in dat sportgebeuren ziet... Uh, of zag opklimmen? Ja, zij... ja, maar dat was dus niet mijn verdienste. Nee? Jan Lammers niet. <laughs> die zetten zijn auto's... en een en, en vrachtwagen al in de slip dat ja. ik nog nooit van een rijbewijs eh, gedroomd had. Maar ja, Jan Lammers heb je ook in de klas gehad. Ja ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel echt mensen waarvan je zegt... nou, kijk, toen waren ze al sportief, leerlingen. Maar kijk eens wat ze nu geworden zijn in de sport. Die... Uh, ik weet niet van iedereen hoor. Nee. Maar Piet Keur natuurlijk. Ja. Uh, die is profvoetballer geworden. Harriet Kauver die, uh, uh, die, die met de dames acht. Uh, ja. maar ik weet niet precies. Ik denk ook. Oh, met? Als Zilver, geloof ik, worden ja. Maar daar weet ik niet meer Hoog. zeker hoor. Nee, weet ik ook niet meer. De man die won, goud? Ja. En ja. Uh, die kon maar zat dat, uh, heb jij zoiets van, ik zag het eigenlijk al een beetje zitten in nou, de leerlingen? Of? Nee, want ik bedoel, met roeien had ik natuurlijk helemaal niks. Nee. Maar, maar ja, goed, je, je ziet dus aan, aan kinderen, van ja, het goed, het beweegt makkelijk. Ja. Maar eigenlijk was ik er niet voor die. Nee, maar voor die anderen, want vertel want, eens... Ja, vertel eens daar eens over, want ik denk dat je daar natuurlijk ook een boek over zou kunnen schrijven. Over. Ja, want dat, dat had ik heel vaak met de jongens van de academie. Dus als je nou... Is het die jongetjes en die meisjes die het allemaal goed kunnen, is het, die hebben jou eigenlijk niet nodig. Je bent er niet voor hun. Ja. Je bent er voor die anderen die moeite hebben, die geen inzicht hebben in, in beweging, die bewegingsarm zijn, waardoor, dat weet je niet, maar goed, het ene ja. kind beweegt nog helemaal lekker en het andere kind helemaal niet. En daar ging jouw aandacht ook wel heel ja, erg naar uit. Ja, het is natuurlijk zo. Toen het storten. gebeurt hier uh, en, en, en <tlieden> ik denk dat ook de studio op dit moment... een beetje onder de indruk is van het verhaal van Ruud, zoals wij allemaal. Maar het gaat hier goed voor de luisteraars die zich daar zorgen over maken. We ja, gaan gewoon door, nog. Ruud. Gaan we door. Er rolt iets naar beneden, maar dat is alles. Gaan we door. <tieden> en, uh, het is natuurlijk zo, een Kind in de gymzaal sta je te kijken. Als je als kind iets niet kan... Ja. Die hele groep zit naar te kijken. Ja. En uh, ze zijn nooit zuinig met commentaar en kritiek. Nee, kinderen kunnen heel hard zijn voor en, elkaar. En de kunst is dus dat ze fouten durven maken. En dat, ze, en dat die anderen dat ook leren accepteren. Ja. Dat niet iedereen even goed is. En, Oké, okay, want het beroemde verhaal natuurlijk weer van de kinderen die altijd als laatste gekozen werden. En daar kwam ja, jouw, ja, ja, ja, jouw taak ja, ja. en jouw invloed heel erg om het om de hoek ja, kijken. Daar wil ik ja. straks gaan we even nog uh, even over door. Maar we gaan weer even naar de muziekcore. Uh, Therese is altijd zo stil en bedaard. Therese is altijd zo koel. Cool. Zij is het meest flegmatische meisje op aard. Ze zit altijd zo in een stoel. Alleen als ze zwemt, heeft ze recht naar haar zin. Wanneer ze een vijver ziet, plonst ze erin. Maar verder zo kalm, als ze juist heeft gehoord dat haar fietsclubjes morgens vroeg uit is gemoord. Dan zegt ze wel, wel, dat is al wat ze zegt. Haar moeder, die heeft het me uitgelegd. Weet u? Het komt dat Therese zo is In haar vorig bestaan Was Therese een vis Daarom is Therese Zo koel cool en zo kalm In haar vorig bestaan Was Therese een zalm En ze zwom en ze zwom Om en om En ze zwom in een vijvertje Of in een kom En ze zwom en ze zwom En ze bloep zwom Enige tijd is Thérèse verloofd met een warmbloedig heer genaamd Jo. Een man die zich erg voor haar uit heeft gesloofd, maar als hij haar zoent, staat ze zo. En als hij haar beeld in zijn armen houdt, voelt zij precies aan als een zak havermout. Alleen als ze zwemmen, zo samen in zee, dan wordt ze wat losser, dan valt ze best mee. Toch moet ik hem waarschuwen, dat is mijn plicht, die jodin toch nodig is ingelekt.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 Trouwde Therese wel draa, Ze hadden in Riesch een groot feest Ze hadden een zalig souper met bal Het was allemaal keurig geweest Maar na het souper was Therese zoek, Haar bruidegom zocht haar in iedere hoek Ze hebben gespeurd, oh, ze hebben gedrecht In de Maas, in de Waal, in de Rijn, in de Vecht Vergeefs. En haar bruidegom ging naar het hotel. Zo eenzaam en treurig, zo triest, zo onwel. Hij kwam in de eetzaal en daar lag Therese. Heel kalm en bedaard in een schaal mayonaise. Weet u hoe het komt dat Therese zo is? In voor het bestaan was Therese een vis.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 En het grappige is dat het, ze hebben het over een feest bij Ries. Zou dat dan hier in Zandvoort zijn geweest? Ja, ja, ja, ja, ja, dat moet wel, denk ik. En het zwemmen en uh, het schoolzwemmen is natuurlijk wel weer een hele leuke... Daar hadden we het net even over met Ruud Weidema. Voor als u uh, nu uh, nog even aan, uh, bent begonnen met uh, horen wie er onze gast is van vandaag. Dat is namelijk Ruud Weidema. Had het verteld over schoolzwemmen. Waar, Ruud, uh, werd ik, het schoolzwemmen gehouden? Ik trouwens. ben gelukkig vrij waard gebleven van de schoolzwemmen. Ik zwemmen in Riesje, Want ik hoorde altijd dat het koud was. Tenminste voor de kinderen in het water. Maar uh, wij hadden het geluk dat we al in... Uh, ja, we hadden bouwers. Hè, hadden we daar een zwembad. Daar was een zwembad. Ja, ja, ja. en daar zijn, we, nou, ja, daar zijn we begonnen. Alleen daar mochten we niet afzwemmen. En dat moest in een stoofsbad. En dat was een ramp. Want die kinderen waren gewend... in het zwembadje van Bouwers... dat je een randje... en 20 centimeter lager... dan was het water. Ja. Dus duiken, plof. En dat oh. ging helemaal goed. En toen kwamen ze daar in stoops... om af te zwemmen. Toen stonden ze anderhalve meter boven het water. Dat water was donkergroen. Als die kinderen onder water zwommen... Dan moesten we echt heel goed kijken. Nou, gelukkig, die komt boven water. Want je kon ze niet zien. Nee. En het gevolg was dat een hoop kinderen... ja, die haakten toch op het laatste moment af... want ze dorsten gewoon die duik niet te maken. En er werd van tevoren niet even geoefend... bij wijze van spreken. Zelfs dat, maar het hielp niet altijd. Het hielp niet altijd. Maar het hielp wel iets. Maar ja. we, we mochten één ja. keer oefenen en dan was het officieel. Ja, en dan gingen jullie vanuit de scholen met de kinderen de uh, lopend naar, uh, naar het zwembad. Ja, ja, ja. In, uh, echt lopend. Ja. Jij voorop en de dus stoet kinderen erachteraan. Nou, of de juf of de meester. Om dus geen tijd te verliezen in het zwembad werden ze altijd keurig gebracht. En ze namen de andere groep, andere groep weer groep mee. mee. mee terug. Ja, ja groep weer maar. Ja. Dus er waren dagen dat jouw werktijd bestond uit het zitten in een zwembad en aanwijzingen geven. Uh, ja, ja. Vond je het leuk? De twee ochtenden, ja, ja. Ik vond, dat vond ik eigenlijk best heel leuk, omdat je dan direct resultaat zag. Ja, precies. Je, je zag eens echt direct resultaat van je inspanningen ja. en van hun inspanningen, uiteraard. Ja. Want de... Ze denken er wel eens gemakkelijk over. Maar het is een, een schoolslag is voor een kind een gecompliceerde beweging. Ja? En, een, een beetje tegen natuurlijk bedoel je? Nou, Je moet dus een aantal handelingen, die zitten ja, eigenlijk achter elkaar. Ja. De armslag begint gevolgd door die klap van die benen. En, ja. en dan moeten jouw armen alweer voor zijn. Maar dat is... Dat ja. moet wel in het koppie gaan zitten, zodat dat geautomatiseerd wordt. Ja. En, en dan, als ze dat doorhebben, dan zwemmen ze als een rat. het was vroeger wel, wel anders. Hè? Nu heb ik begrepen dat ze al bij diploma A al door zo n, zo n, uh, onder water door zo'n gat moeten zwemmen en zo. Ja, dat was toen maar, helemaal nog niet. Hè? Of het, ze maken ze tegenwoordig wat meer watervrij, maar of ze echt zwemmen... Is Dat het, weet ik nog niet, nee, is maar daar da, kan ik me ook, ook, ook niks meer over nee. zeggen, want uh, daarvoor nee. ben ik er veel te lang uit. Ze ongetwijfeld wel weer zijn redenen ja, ja, ja. hebben. Nog even terug naar de gymzaal. Waarvan jij zegt. Dat was voor mij toch wel een heel punt. Om te kijken of iedereen uh, ja, aan zijn trekken kwam. Of, of ook degene die wat minder uh, nou ook naar zijn zin had. Naar zijn zin had. Of ja. die ook inderdaad ja. mee. Daar heb je heel veel ja, uh, in gestoken. Ja en uh, ik heb altijd gezegd van kijk. De gym, in dit geval, is dus, dus het, het leren, is het, op school treed je je hersenen en hier treed je en je hersenen en je lijf. En we hebben dus een heel breed aanbod gegeven, altijd. dat heb ik altijd getracht te doen, zodat kinderen op een gegeven moment konden kiezen van, dat vond ik leuk. Ja. En dan maar hopen dat ze daarin verder gaan. Ja, nee. Nou ja, een, een heleboel hebben daar keuzes in gemaakt. Ik heb wel eens vol verbazing bij basketballen gekeken. Want dat was dus het stikkie van mijn vrouw, die vijfde uh, jaar eredivisie gespeeld. En uh, dus basketballen was haar stikkie. En dan zag ik af en toe leerlingen zeggen, goh, ze, dat die dat is gaan doen. Leuk hè? He, want die stond echt niet vooraan. Nee, met, de, nee. euh, nou ja, met, met de sport en, en, ja. en de nog goed dat ook, dus zo zie je maar weer ja, uh, zo zie je maar weer uh, maar ja. als je het niet aanbiedt ja. Dat kenden ze het ook niet. Hadden jullie in die tijd ook een uh, soort overleg met collega's... Uh, de juffen en de meesters over uh, de vaardigheden... die bij jou wel naar voren kwamen en ergens anders niet? Of ja, werd wel. wel he, ja, want, uh, maar dat zat toch vaak in het orde ge, ge, ge, de gebeuren. Van uh, hoe is hij nou bij jou? En, uh, en uh, nou ja, dat... Ja, de ene klas was makkelijk hanteerbaar. De ja. andere klas was helemaal niet lekker makkelijk hanteerbaar. En je moest het, elke les, moet je het weer verdienen. Je, <laughs> moet, je moet het gewoon verdienen. Dat ze je geloven. Dat ze je gaan vertrouwen. En dat ze dus in de gaten hebben van... Goh, als ik dat doe... Dan, uh, dan is dit een hele leuke les. Dan ja. er wat. Maar ik kan me toch voorstellen dat dit voor de meeste leerlingen een, een feestje was in de week. De gymles. Het was voor een heleboel wel uit, een uitje. Een ja. uitje. Ja. En ze ook nog iets leren. Oké, okay, dankjewel. We gaan zo meteen even verder. Maar we gaan weer even naar Cor. En we zijn ontzettend benieuwd wat hij nu weer <lacht> voor muziek heeft uitgezocht. over mijn liefdesleven, ik hoop van harte dat alle wat er heb, Ze steun achter de bar in het kleine dorpscafé. Ze was het eerste merken, maken, waar ik het bijna met D. Na 24 biertjes trok ik haar met Ik dacht dat vindt ze fier, maar ze werd een beetje kwaad. Heur pa kwam naar boeten en die zei: Een lang Ik wil een kapier nooit meer tegen, die bent meer veel Dus ik moest verhuizen naar die grote staat. De dochter van een kastelein, er is niet te gewaard. Jo, Jojo, de heren, vreemd kort gaan. Ik kwam er twee op een of ander feest. Ze leek een meid, ook al was ze wat bedicht. Toen ik haar laat naar woest, hen bracht ze een voor haar deur. Ik probeerde haar te zoenen, maar ze opende haar keur. Er vak kwam naar boeten en die gaf me in een stoel. Op zich niet zo erg, maar ik kwam midden in mijn smoel Ik rende voor mijn leven en telkens dag ik weer Ook de dochter van een timmerman, dat heeft voor mij niet meer Het is niet toch wat, hè, al je naar de stad verhust Staan ik in de discotheek Naast mijn blonde dieren Waar iedereen naar keek Ik dacht ze wil wel dansen Dus ik zwaaier in het rond Maar na tien minuten zwaaien Staan het schoen maar op haar mond De rechter was van mening Daar ik grenzen overschreed. En liet me dus betalen weer het ongedane leed. Een half jaar brom, omdat ik hem met de heb En Zo ben ik doorzien dachter, voor het doorzien, dachten, voor worden die pas echt genooid. Dat is een nummer wat jij vast wel kind. kent. Ja, ja, zeker. Het is tot treur is toegespeeld bij ons. <laughs> ja. Even voor de luisteraars. Wie was dit? Dit was Guido Weidebacher. En dit was de verrassing die we eerder hadden ja. aangekondigd in de muziek. Ja, leuk. Dankjewel ja. Cor voor het opzoeken van uh, deze muziek. Guido, de zoon van uh, Ruud, die uh, dit uh, ten gehore bracht. De beladen van een boerenknaap. Ja, ja, ja, ja. En uh, je vertelde net even tussendoor dat er thuis bij jullie veel geoefend werd. En dat, dat uh, de dekens ja, ze over de... Ja, was in de garage en dan moesten er een de deken op de drumstel... En desondanks... Ja, kwamen de buren langs. Ja, het was middags twee uur, dus ik heb ze braaf weggestuurd. Ze zei, moet je horen, als ze het nou niet mogen doen, dan mogen ze het nooit doen. Ja, dat, uh, ja. ja die boerenbeladen had hij trouwens de tekst had die wel gemaakt. Maar om, om het nou boers te laten klinken, had hij kennis in Engelo. En die uh, hadden de tekst dus fonetisch opgeschreven. En die hadden de hengsels uit de bek lachen. <laughs> het zijn wel heel erg leuke dingen, toch? Ja. Ja. ja, fantastisch. Nou, dus dit waren inderdaad... We hadden het net even over oud-leerlingen en zo... en wat er allemaal van ze geworden is. Dit was niet zozeer een oud-leerling, maar wel een zoon... en wat er van hem geworden is. En de muziek. Ja, leuk. Uh, kun jij trouwens... want daar zijn we ook wel heel erg benieuwd naar. Is er nou een verschil tussen de huidige lichamelijke opvoeding... en, en hoe het tegenwoordig gaat op scholen? Weet je daar iets van? Nou, euh, laat ik zo zeggen. Toen, toen wij onze opleiding kregen... dan was het eigenlijk... Euh, het, het was, laat ik zeggen, voor de oorlog een ratje toe. En toen kwam op een gegeven moment de Oostenrijkse school. En die hadden ook te maken met... Kinderen met een heleboel achterstand op, op en die hebben toen professor Gaul een streisje en die hebben toen een, een heel leerplan ontwikkeld en dat was echt elke les moest bestaan uit a een inleiding en dat was om te komen in de sfeer van de lesheid. Dan had, dan, dan had je tien minuten oefeningen, Dus dat is echt gewoon uh, rekken, trekken, krikken, krakken. En dan had je dus... Uh, ik kan het wel even wel hoeven. <laughs> het is nou, zo het ja, volgend onderdeel in het lesprogramma. Ja, en dan gaan lopen springen. En dan aan het eind de kalmering. Maar je dus, stond dus de hele dag met je ja. horloge in je hand. Want het was zoveel minuten dit, zoveel minuten ja. dat. Gaan lopen springen, zat erbij. En uh, uh, kracht en behendigheid was nog een, een, een uh, onderdeel. En, maar, die manier... maar het voordeel was, alles kwam op bod. Ja. He? En dan kan je zeggen, ja, maar dan heb ik aan eigen initiatief niks. Dat is natuurlijk niet zo, want je gaat het invullen. Ja. Maar je had wel een leidraad. Ja, en eigenlijk was deze meneer ook zijn tijd weer ver vooruit... met zijn warming-up en zijn cooling-down ja. wat tegenwoordig ja, weer... Ja, ja, ja, ja. ja, en ik, ik merkte dus uh, al een stukken later... dat ik dan hospitanten van de academie kreeg... Uh, dat er dus een beetje een tendens was van. Als ze maar bewegen. Oh. En denk ik, ja, als ze maar bewegen. Maar als je nou geen één beweging. goed gaat aanleren. en ze gaan eens een keer een koprol maken. dan breekt die wel zijn nek. Ja. En als ik ze niet echt leer hoe je moet ringen zwaaien. en waar je op moet letten. en vooral als je bezig bent in de gaten hebben wat er met je handjes gebeurt... en dan niet wachten tot de meester stopt, zeg... maar je moet zelf stoppen. Want jij ja. bent de baas over je handjes. Maar dat is ook een verantwoordelijkheid voor nou, een, ja, een, zo'n gymleraar. Dat was altijd mijn grote zorg. En ik zei het ook vaak tijdens de klas... het is de bedoeling dat je heel binnenkomt... maar dat je er ook weer heel uit gaat. Ja, en daar lachten ze dan een beetje om... maar en het was ondertussen ze wel... Ik praat zo lang. Ja, dat is zo. Is je, maar je moet het ook goed weten. Is ja, is nooit wat gebeurd? Ik, ik heb een, twee keer een, een, en dan is het dan niet erg, een armbreukje. Maar hoe, hoe loop je dat nou op? Eerste klas, lange mat, oefeningetjes in voortbewegen. Dus op handen en voeten. Twee handen, één voet. Twee voeten, één hand. Uh, zichtzagen, enzovoort, enzovoort. En er was een zo'n bij. En hij was zo vlug, joh. En die ging zo hard... dat zijn handen konden zijn voeten niet bijhouden. Wat leuk. Dus hij viel over zijn arm heen. Oh. En knap. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja, dat, dat gebeurt ja. dan. En dan ja. denk je, nou, wat kan, nou, kan er fout gaan? Kijk, als ze over een, een bok springen... of ja. over een kast heen komen... En, en uit de ringen komen... of uit de wandrek zeilen... Uh, nou ja. Maar het is dus inderdaad een, uh, maar, een beroep met veel verantwoordelijkheid. Ongelukkig, ja ja, ja. Ja. ja. ja, je bent uh, wel altijd heel attent. Je kunt niet even wegdromen tijdens nee, je les. Nee, ik, je moet er echt wel bij zijn. Nee, ja. Je moet ook niet dom doen. Lagere klassen die kunnen hun aandacht nog niet splitsen. Dus ga je ticketje spelen met twee groepen? Nou, wel domino's maar. Want well, ze houden allebei hun eigen tikken in de gaten en ze lopen blind tegen elkaar aan. <laughs> zeg, maar dan kan een kind nog niet splitsen. Nee. Die kan nog niet van nee. oh, daar loopt die ene daar loopt de andere. Kan die niet. Nee, en dat moet jij in de toe. gaten houden. Ja, dus er is inderdaad een verschil tussen uh, lichamelijke opvoeding en lichamelijke oefening. Er zit een, een groot verband tussen. Ja. ja. Gaan we straks nog weer even over verder. En, uh, Cor zegt dat hij uh, geeft even aan dat hij uh, weer graag muziek wil draaien. <tied> Het chantecor uh, met aan het strand stil en verlaten. Nou, met zo'n groot chantecor is het niet verlaten en nou niet stil. Nee, dankjewel. Wij gaan weer, uh, Ruud, nog een heleboel uh, dingen... wilde ik je eigenlijk vragen, maar de tijd uh, oh, uh, gaat, vlug, die gaat heel erg vlug. We zouden nog uren kunnen praten, maar er zijn nog een paar dingen... die ik heel graag wil weten. Uh, de jaarlijkse sportdag, daar, die organiseerde jij toch ook voor alle... Alles scholen? Ja, ja. Dat en, moet ook wat de geweest zijn. In het begin deed de uh, collega dat. Ja. En uh, op een gegeven moment heb ik dat overgenomen en uh, toen, uh, nou ja, dat hebben we dus jaren gedaan. Ja. En het was altijd spannend dit. Want uh, hoe is het ochtends geregeld? Ja, ja dat kan ik me herinneren en, inderdaad. En dan moest je alle scholen bellen van nou het gaat door. Oh. Nou ja, ja. Uh, of, niet. of niet. En dan dat, een uur later was het toch droog. Toch, <laughs> toch. Nou, nou, dat was al een ramp hoor. Ja. Uh, en het was altijd net toevallig op die dag dat, dat, dat het twijfelend weer was. Dat, ja. uh, nee. Voor je gevoel ja. waarschijnlijk niet. Maar... Uh, uh, ja, maar het was dan niet echt mooi weer. Nee. Je. Maar goed. Maar het waren op zich leuke dagen voor al die scholen. Uh, nou, we hadden toen uh, die diploma's ingevoerd. En ik moet zeggen, degene die het diploma deed haalde... Je konde echt wel wat hoor. Ja. Want dat was. Dat, dat haalde je echt niet zo makkelijk. Nee. Of E. E was het halste. A was het. Uh, <lacht> nou ja. Vereideld, ja, dan had je meegedaan. Nee, goed. Nee, nee, nee. ja zo was het ook weer niet. <laughs> maar uh, wie een uh, E, want je kon die diplomas van tevoren schrijven. En als de resultaten bekend waren, dan had je zegels en die kon je er dus op plakken. En dus als iemand een E verdiende, dan ging er een E op. Oh, slim. Maar ik had dus ooit in mijn enthousiasme een heleboel zegels besteld. Nou, die E's zijn nooit opgekomen hoor. Echt niet. Nee, nee. er waren er echt Daar maar. Daar wij je streng in. Ja, ja. Waren, nee, maar goed, er waren er echt maar een nee. paar die dat haalden. Ja. Ik wil eigenlijk nog even naar iets anders wat je georganiseerd hebt. Uh, volgens mij. Um een bingoavond. Uh, ja. Ieder jaar een bingoavond. En volgens mij was het in ieder geval op de Oranje Nassau School. Ja, en de Willemina School ook. En de, ja, de Willemina School ook. We, niet op de andere scholen, neem ik aan. Alleen op de. Ja, er werd ja. altijd heel veel geld opgehaald. En jij was daar een soort uh, spreekstalmeester. Ja. Jij praatte alles aan elkaar. En praatte dus ook de cadeautjes aan elkaar. En wat ik mij daarvan kan herinneren, jaar in jaar. Uit en het bleef geestig, Ruud. Ging jij uh, zeggen, en nu gaan wij voor zeep aan een touwtje. Kan je dat nog herinneren? Voor? Zeep aan een touwtje. En dan werd de zeep aan een touwtje opgehouden. En dan iedereen weer enthousiast aan het spelen voor de zeep aan een, een touwtje. touwtje. Ja. Kan je dat ja, nog herinneren? Ja, je lag er altijd wel bij, hè? Ja, ja. Ik, het, uh, ik, ik moet zeggen dat persoonlijk heb ik daar toch een, uh, een voorliefde voor bingo over gehouden. Die ik uh, bijna niet durf te zeggen, maar... Ja. <laughs> het was heel erg leuk. Ja, toneel was iets anders wat je deed ook. Ja, uh, dus dat heb ik ook al dertig jaar gedaan. Welke, welke stukken herinner je nog? Uh? Uh, nou, Woeste Kever, ja? uh, de Indianen geloof ik, drie keer uh, hebben we dat opgevoerd. in in, in, want Dat was in dat... altijd de cyclus van een jaar of 8, ja. 9, want ja. er waren alle kindertjes die het al gezien hadden inmiddels wel van school af. En dan kon je wel Nog een weer keer. een keer hetzelfde doen. Hè? Ja, en, uh, ja, en, en uh, Koning Toermelijn en... Uh, Mondolio. Ja, en, en, en, ik weet het niet. Ik ja. weet niet dat het, die, die, die computer begint waar al gewist te worden. Joh. Dan, wat je alleen <laughs> kunt herinneren is dat het gewoon hele leuke tijden waren. Ja, ja. Toch? ja, ja. het was uh, vaak even spannend. We begonnen altijd eigenlijk te laat aan repeteren. Was het onder regie van uh, Rob van Toornburg? Uh, eerst nog met George Dreuze. Ja, en, uh, en daarna ja, ook van En die torenburg. kon zo heerlijk vloeken als het niet goed ging. <laughs> ja, en dat was toch heel leuk. Een uh, gezamenlijk project van alle Zandvoortse ja. scholen. Ja, ja, ja. Het, en, uh, ja en, en er werd ook... Alleen in het begin er was een enorme ploeg. Want dan zaten we nog in metropool. Tegenover het uh, station. station. En dat was heel groot. Maar ja, dus... En zeven scholen, maar je had ook zeven kleuterscholen. Dus je had een enorme kwak personeel. Ja. En, en, en onderwijzers. En het aantal keren dat je moest spelen, want al die ja, leerlingen want, moesten natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk. een hele week. Ja. Dat en, was leuk. en dat werd later teruggebracht naar twee keer, drie, ja. eh, drie keer. Tenminste, twee dagen, drie voorstellingen. Ja. Leuk. Mm -hmm. Nou, dat zijn inderdaad <kijst> dingen die allemaal wel heel erg leuk zijn om te herinneren. En ik hoop dat iedereen ook uh, nog even genoten heeft van uh, al deze verhalen. Hoi. Ik denk dat heel veel Zandvoorters uh, zich uh, hebben kunnen uh, vinden in deze verhalen. Meegemaakt hebben. Dus het is tijd om af te sluiten. En uh, uh, we gaan uh, uh, in ieder geval jou bedanken, Ruud. Dank voor uh, het delen van al deze herinneringen. <kijst> erg leuk. Dank je wel, Cor, voor... Uh, de keuze van de muziek, ik vond het uh, uh, ongelooflijk toepasselijk. En uh, luisteraars, uh, jullie hebben het gezicht van Ruud niet gezien... toen de muziek kwam van zijn uh, zoon, maar het was een succes. Ja, ja, ja. Rest mij nog even om het uh, programma van uh, uh, CFM Oud-Zandvoort... voor volgende week zaterdag aan te kondigen. Rob Petersen komt praten over de oude Grand Prix-auto's. Eh, merken die al lang niet meer bestaan... maar die eh, grote invloed eh, op de ontwikkelingen van, eh, de, van deze auto's... die op de huidige eh, normale personenauto's hebben gehad. Het belooft heel erg interessant te worden. Rest mij nog u allen een, een uitermate goed weekend te wensen. En tot de volgende keer.